Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de bezuinigingen op het postbedrijf moet terugdraaien. Daarnaast moet het bedrijf nog eens 25 miljard dollar krijgen. De Democraten zijn bang dat veel briefstemmen voor de presidentsverkiezingen niet op tijd zullen aankomen door de bezuinigingen. Het wetsvoorstel moet nog door de Senaat, waar het waarschijnlijk sneuvelt.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 Trump wil dat TikTok de Amerikaanse tak verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Anders dreigt hij de app in de band te doen. Volgens de VS kan de Chinese overheid via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen komen. 100 miljoen Amerikanen gebruiken TikTok, vooral jongeren. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF adviseren kinderen vanaf 12 jaar op bepaalde plekken mondkapjes te dragen, net als volwassenen. Ze zeggen dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen in hoeverre kinderen het coronavirus overdragen. Maar dat er al wel aanwijzingen zijn dat oudere kinderen bij de verspreiding een grotere rol spelen dan jonge kinderen. Het weer verspreidt over het land. Kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag zon, stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 MUZIEK Love 6.9. Zie FN. you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 I dream of you all of the time What am I gonna do?